Er wordt nog steeds gezocht naar twee verdachten van een schietpartij in Rotterdam. Die was in de wijk Delfshaven. In een flat daar werd geschoten op een man uit Capella aan den IJssel. Die overleefde dat niet. De politie houdt rekening met een ruzie in het criminele circuit. De daders vluchten in een zwarte auto. En de Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. We kennen hem vooral als dokter Mark Sloan uit de serie Grey's Anatomy. Daarna speelde hij ook in de HBO-serie Euphoria. Eric Dane maakte een klein jaar geleden bekend dat hij aan de spierziekte ALS leed. Hij was 53. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend valt vooral in het noorden nog wat winterse neerslag. Verder kan het een beetje regenen. Geleidelijk wordt het zachter en komt de temperatuur op 3 tot 8 graden. Vanavond gaat het overal regenen. En dat was het nieuws op Slam. Mario, dankjewel. Goedemorgen. Mixmarathon gaat bijna beginnen. Eerst even kijken naar de wegen. Eén vertraging, dat is de A12 richting die Duitse grenzen. Zelfs op dit tijdstip. Op vrijdag is nog een grenscontrole, 11 minuten daar. En uh, één flitser, A12 richting Duitsland bij Duiven. 137.2. Goed nieuws: de big event van Opel is terug.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 Ik ben nu alweer klaar met me. Aan ja. ah, het begin van de werkdag.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 Kijk kijken naar de wegen, verkeerde flitsmeister. Twee vertragingen, de A12 van Arnhem-Olberhausen richting die grenzen. Niet die supermarkt, maar wel de grens met Duitsland. 22 minuten. En de A37, het Holsloot richting het Duitse Meppen. Grenscontrole, een kwartier extra. Edige flitser N59, beide richtingen bij Bruinische staan ze nog steeds. Een vaste prik inmiddels, 32.4. Slammix-marathon, dit is Lost Frequencies.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 en om vijf hebben wij de vijftien grootste club op een rij in de Slam Mix Marathon Charts met Raoul Schram. Dat wordt waanzinnig! Met zijn weer nog vandaag, Sammetje Veld om negen. Verderlijk RAM acht. En in de rebound, met dank aan jouw stem, is dit. Last Frequencies.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 with the groove, then we'll rock the place when the bass gets smooth.